Welkom terug bij Peaceful Radio. Aflevering 716 uur 2 zijn we inmiddels. We zijn begonnen met First Live van Golana. En, uh, dat is van het label Spring Hill Music. Je kan het allemaal meelezen via de link op mijn Twitter. Peacefulradio.eu. Daar vind je de link op uh, Twitter. En tegenwoordig uh, ben ik ook op Facebook. Ja, Benno Veugen in de... ...in de zoekmachine en daar uh, kom ik dan wel zwaar twee keer uitrollen... ...maar Peaceful Radio is daar dan ook vertegenwoordigd. Goed, veel luisterplezier met het tweede uur van Peaceful Radio 716... ...en we gaan door met In the Garden of Peace. We Rubble to de laatste klanken uh, sterven weg uh, van uh, the third force de force waar Alanis Crary deel van uitmaakte Verleden week had ik ook al een, een nummertje van uh, the force of nature en de uh, force bestond uit William Aura, uh, Greg Dobbin en zoals ik al zei Alanis Crary die was uh, verantwoordelijk voor de drums en de grooves, keyboards, talking drum, kitar enzovoorts enzovoort. We gaan dit programma Peaceful Radio aflevering 716 afsluiten met mellow mantras, ambient en ambient interpretations van Chris Hinze. Chris Hinze, ook aanwezig op Facebook en uh, ja, heeft ook een eigen website: chrishinze.nl. Mijn naam is Benno Veugen. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio. En wat mij betreft, graag tot een volgende keer. Even wat knop indrukken en dan hopen dat er wat gaat gebeuren. Tot ziens.